Het weer, veel zon, alleen op de stranden is het soms mistig. Middagtemperatuur tussen 15 graden aan zee en 25 in het binnenland. Mogelijk in het oosten en zuidoosten later in de middag een bui. Morgen meer bewolking, ook geregeld zon en iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 8 kilometer na een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knoopend 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een keertje, een night like this. Even na drie uur welkom bij alweer het volgende uur van CFM Race Radio tijdens de Piste Races 2012. Hm. En we gaan ons opmaken Jan, voor de hoofdrace van vandaag, de Dutch GT. Ja, en die start om uh, 20 over drie. Ze zijn momenteel bezig met de Grid Walk, dus iedereen mag even uh, autootjes kijken en op een gegeven moment dan rond de 20 over. Dan gaan de heren weer van start voor de hoofdrace van vandaag de HDI Gerling Dutch GT Championships, zoals hij formeel heet. Maar uiteraard hebben we nog meer dit uur. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier erbij. Want wellicht dat er binnenkort een evenement is waarvan u zegt. dan daar wil ik graag bij zijn. Uiteraard hebben we nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Maar de hoofdmoot zal zijn natuurlijk de Pinkster Races live verslagen door onze verslaggever Willem van Densen vanaf het Park Zandvoort. En natuurlijk veel zomerse muziek. Dat bedoel ik. En wat is daar dit is, lekker, dit is mijn geheimtip voor de zomerse eh, top 40. En het is José Federico Rico featuring Henri Mendes met het nummer Raios <gede passionately weave> de Sol. Nou, laat maar horen hè. aan te Oké, Quiero rayos de sur, jumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Ahora, ahora sí, quiero rayos de sur, jugados en la ar. Ritme van Zandvoort, ook op TV. op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Met vandaag ZFM Race TV, kanaal 40. De jeugd van de tegenwoordig die bij het horen van deze plaat allemaal uh, aan aan Crying at the Discotheque. Ja, dat was een tijdje later dan dit voor uh, Ankel Maar dit was het origineel van die uh, plaats. Je hoorde Sheila Bee Devotion en Spacer. Ja, aankomende ja. zaterdag, dan hebben wij Open Dag en ook op zondag trouwens. Klopt, want van zaterdag 2 juni tot en met vrijdag 8 juni is het de zogenaamde week van de lokale omroep. Een week lang laten de lokale omroepen zien wat voor prachtig werk wij wel eigenlijk niet doen. En met het hoogtepunt uiteraard op vrijdag 8 juni die uitreiking van de lokale omroep awards. Want op 8 juni reikt de jury onder leiding van niemand minder dan Jeroen Latijnhouders vijf awards uit uit de categorieën radio, televisie, crossmedia, presentatietalent en nieuws en actualiteiten. Bovendien maken zij de lokale omroep van het jaar 2012 bekend. En wie wordt de opvolger van TV Enschede FM. Wat gaan wij doen hier in Zandvoort? CFM zet de voordeur open en wel op zaterdag 2 en op zondag 3 juni. Op 2 juni bent u al vanaf 10 uur van harte welkom om bij ons in de studio te komen bekijken. Tegelijkertijd op dat moment is er een live uitzending vanuit café of Hotel Hoogland. Daar is ons wekelijks programma Goedemorgen Zandvoort te beluisteren, dus u kunt ook naar Hotel Hoogland gaan en daar van 10 tot 12 een live locatie uitzending meemaken. En dan van 12 tot 1 hier in de studio op het Gasthuisplein Kruisstraat hebben we een speciale oud Zandvoort uitzending. En Rob, daar ben jij de gast. Jazeker. En waarom ben jij dan de een gast? Nou, ik ga vertellen van uh, wat we allemaal in die uh, 20, 21 jaar gedaan hebben. Dat is al een tijd geleden. Dat is, dat is, heel, veel, dat is echte, heel veel. Je was vroeger een echte piraat. He? Ja, zo'n lapje voor mijn oog. Oké. En uh, je wordt geïnterviewd door niemand minder door de... door Pieter, Joustra. Door Pieter Joustra. Van 12 tot 1 live kunt u dan zien uh, hoe we hier in de studio een programma live uitzenden. En van 2 tot uh, 5 hebt u natuurlijk Zandvoort op zaterdag, uh, waar wij de gastheren zijn. En waar u ook van harte welkom bent om uh, te komen kijken hoe radio gemaakt wordt. En wellicht dat er opa's en oma's zijn die voor een kleinkind een verzoekje... Uh, zoekplaatje hebben, of andersom. Dan, en dan mogen ze dat zelf aankomen kondigen. En, uh, en uh, live in de uitzending uh, vertellen waarom ze dat verzoekje willen doen. Dus maar neem dat cd'tje dan wel even mee, want we hebben natuurlijk veel muziek in de studio, maar niet alles. Dus zaterdag van 10 tot 5 uur staat hier de deur wagenwijd open. En bent u van harte welkom om radio te komen kijken. En dan op uh, zondag hebben we, dat hebben we extra gedaan, want er veel animo uh, voor is om eens een keer te komen kijken, hebben we het programma Zondag in Kennemerland En dat wordt live uitgezonden. Van 2 tot 5 uur op de zondag, 3 juni dus. En daar hebben we de gastheren Aldo en uh, Rudy. En de, ook dan staat de voordeur bij ons wagenwijd open. En wellicht dat u dan ook een verzoekje kan doen als u dat zou willen doen. Of gewoon alleen even komen kijken. Dus zaterdag en zondag veel activiteiten rond uw lokale zender Z ZFM. En uh, u bent van harte welkom om te komen kijken. Inderdaad, gewoon radio kijken op 2 en 3 juni aanstaande. En iedereen is van harte welkom.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 De volgende race gaat weer van start op Circuit Park Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. En daarom schaten we weer over naar het Circuit Park Zandvoort. Helemaal live. Daar zit Willem van Dinsen. Willem, de Dutch GT. Hij gaat zo dadelijk van start. Ja, goedemiddag. Dit ja, Dutch hij in een uh, hoofdrace. Een race die over uh, 50 minuten gaat. Een uh. ja, race ook uh, met uh, twee rijders per auto. In ieder geval een uh, verplichte pitstop uh, per auto. Nou, de meeste auto's uh, die worden bepland door uh, twee rijders. Uh, ja, eigenlijk allemaal er was er één met één, dat is uh, de auto van Christopher Stockton, maar uh, die heeft zich uh, teruggetrokken. Dus ja, dan uh, krijgen we allemaal uh, twee rijders op auto, dus uh, met de pitstop uh, niet alleen eventueel uh, band uh, verwisselen, maar ook nog eens een keer uh, de rijden wisselen. Dan gaan we even kijken naar de startopstelling. Uh, we op uh, de eerste startplaats vinden we natuurlijk uh, Matthijs Harkema en Paul Vaarstal. Bij hun gaat van start uh, Matthijs Harkema, dan zien we op... Uh, op de tweede plaats, uh, Harry Sumbrink, Ferdinand Kool. Degene die daar het uh, eerste uh, mag gaan rijden is uh, Ferdinand Kool. Op de derde plaats, uh, de equip van uh, Nicky Katzburg, uh, Ricardo van den Ende. Dat is de Ekers uh, BMW M3. Nicky uh, gaat van start, Nicky uh, vanmorgen winnaar van de race uh, in deze GT. Uh. Op de vierde plaats, uh, Phil Bastian, Jean Lammers. Als je het goed gezien hebt, ja... Soms denk je, je ziet niet alles goed. Maar ik ga er maar vanuit dat ik het goed gezien heb. Dat is de e veel jan Lammers. En daar zag ik uh, Jan Lammers uh, achter het stuur om uh, als eerste uh, te gaan vertrekken. Vijfde is het een uh, Dick Friedberg en uh, Cor Heuser uh, met de Lotus. Waarvan uh, Cor Euser als eerste uh, het stuur uh, in handen heeft. En ook het gaspedaal uh, gaat verdienen. Wat ook altijd wel handig is in deze. Zesde is het een, een uh, Jan-Joris Heul, uh, Die met Kelvin uh, Stuks een auto beeld. 7 is het dan Max Amor, Mike Martin en we einde het eindig met de 8, de Sander van Essen en Bertus Sanders met de Nissan en dan gaan we even kijken start zien hoe het juist het uh, geval is en dan gaan we kijken wie daar als eerste uh, tas en bocht uh, in gaat, uh, en vooral ook belangrijk dat daaruit komt. Nou als eerste komt er, uh, is het, uh, is, het, uh, is het, uh, op een uh, verder in you know, het hier is een auto van Matei Harkema. met de twee plaatsen. Nicky okay, Kartsburg en op de derde plaats Jan Joris perio in bij een leengier. Dan voor in de loop zijn vijf plaatsen. Als bij een kit van Haringshendel en kool. Oké, nou we merken dus bij deze race dat ze gewoon vanuit de opwarmen ronde in één keer van start gaan, hè? Ja, het is geen staande start, ronde start en ja, dat niet de opwarming. Maar kan je Hadden we gezien met Dunker Huisman en vanmorgen met Max de Haamp die goed op te op het juiste moment al op het gaspedaal zaten en daar van plaats 8 op plaats 2 in de rondrijden op gegeven Maar deze race gaat over het tijd niet in. Het zou het best kunnen zijn dat het een slijtageslag gaat worden voor de banden. Ja, je zei het al, de mist kan misschien nog een klein beetje meehelpen, dat daardoor de slijtage iets minder is. Maar de mist hangt er ook niet zoveel meer, geloof ik. Nee, de minst hangt hem hier. En, uh, de zon uh, doet best wel zijn best hoor. Uh, ik voel hem uh, best prikken, dus uh, nou, het asfalt uh, zal daar ook uh, opwarmen. worden. Maar, uh, we gaan het meemaken, uh, 50 minuten. Ik uh... even uh, Willem nog één vraag over de start waar we het net over hadden. Zo'n uh, zo start zoals ze nu gedaan hebben ten opzichte van de stilstaande start. Is dit uh, veilige starten? Ja, maar ja. <tijds> af, uh, kan je altijd zeggen, uh, ja, wat is veiliger? In principe is het allemaal, ja, hier heb je niet auto. Veiliger en niet veiliger. Je komt al met veel meer snelheid op de eerste bocht, uh, natuurlijk. Met veel auto's op, op elkaar nog. Dus ja, dat heeft allebei uh, zijn voordelen en zijn gevaren. Ik kijk nog wel even naar na twee rondjes nu. Of eigenlijk naar een rondje, één gang, twee der En als we dan kijken uh, de auto van Harkema, uh, ja, die ligt al eigenlijk een uh, school of je die voor op Nick Kotspur over niet dat, uh, dat je dat gaat volhouden. Hij gaat hem wel overgeven uh, na zo'n half uur aan uh, Paul Vaastal. De Gentleman rijden, die zal iets uh, langzamer zijn. Terwijl in de andere fiets uh, bijna alle rijders toch al uh, even snel zijn en elkaar gewaagd. Dus uh, ja, het, uh, als je daarna kijkt is het ook een zaak voor uh, Harkemaal om nu even een flink gat te slaan. Oké okay, Willem, heel veel plezier tijdens deze race. Straks komen uiteraard fort voor het weer bij je terug. Het circuit pak zo voor het horen van Willem van deze ...doet hij toch wel een klein beetje zijn best om er doorheen te komen. Hij moet hard werken hoor. Nee, nou, nou, hier in het centrum nog, hè. Dan ja. zijn we helemaal blij. Door de Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. ZFM voor Zandvoort en de regio. Het is inmiddels half vier geweest. Dat betekent tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert -Joh? Nou, we beginnen natuurlijk, zoals al verteld... ...aanstaande dinsdagavond om half negen... ...zit geheel Zandvoort voor de televisie en wel voor RTL 4. Want daar wordt het programma uitgezonden... ...Welcome Home van Natasja Vroger... Met in de hoofdrollen niemand minder dan Leo en Ankie Miesenbeek. Vergeet het niet, schrijf het op uh, morgenavond half negen RTL 4. Welcome home in Zandvoort. Gaan wij door naar, even kijken, uh, vrijdag 1 juni. Dan is het weer tijd voor een jam-sessie, een café Oomstee, de Zeestraat 62, uh, rond de klok van half negen. Een entree is uh, gratis. Naast de reguliere jazz in Oomstee, elke derde vrijdag van de maand, is er nu gelegenheid om elke eerste vrijdag van de maand te jammen met professionals, onder leiding van Arthur Heuerke Heuwer, Meijer. Bespel je een instrument of hou je meer van zingen, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Aanstaande vrijdag, 1, uh, 1 juni, uh, jam-sessie, café Oomstee, Zeestraat 62. En de aanvang is om half negen. En deelname uiteraard gratis. En dan ja, het grootste culinaire evenement van Zandvoort. Culinaire Zandvoort van 1 tot en met 3 juni. Eh, dat is in en rondom het eh, Gasthuisplein. Het gezellige evenement van Zandvoort. Lekker eten op het Gasthuisplein. Met keuze uit meer dan 15 restaurants en diverse kleine gerechten. Voor maximaal 6 scharrenkoppen. 1 scharrenkop. vertegenwoordigt een waarde van 1 euro. Kom één van deze drie dagen gezellig naar het Gasthuisplein. En geniet van Culinaire Zandvoort. En vergeet niet 2 en 3 juni CFM. De open dagen zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 2 tot 5. Dan zaterdag 2 juni hebben we ook nog Love to Tease Beach Party. En dan heb ik het over Strandpaviljoen Paal 69. Dat begint om 6 uur en de entree is 10 euro. Samen met 12 Connect organiseert Strandpaviljoen 69 dansworkshops door Helen Patterson en Ruud Kaminga, Kamminga, Biodansdocent. Uh, en vele andere activiteiten deze workshops uh, zal het met het evenement van Biodanza zorgen voor bijzondere tease momenten, info en reserveren www.12connect.me www.12connect.me dan 2 en 3 juni, wederom activiteit op het circuitpark Zandvoort, het ene evenement is nog bezig en het andere meldt zich alweer aan Volkswagen Fun Cup op het circuitpark Zandvoort 2 en 3 juni op het menu staan een 8 uur race van de rappe Volkswagen kevers die hun oude imago volledig van zich hebben afgeschud. Een serie die vooral draait om plezier, maar wat toch ook erg serieus gestreden kan worden om de punten. Er wordt aangetoond dat de kever ook anno 2012 nog erg snel en stoer is. 2 en 3 juni, Volkswagen Fun Cup op het circuitpark Zandvoort. Dan op zaterdag 2 juni hebben we ze Strandbridge Drive. En dat wordt gehouden in diverse strandpaviljoens. De enige echte strandbridge van Zandvoort. Kijk snel op www.strandbridge.nl www.strandbridge.nl voor meer informatie over de locatie en inschrijvingen. En dan tot slot tot zondag 3 juni optreden Hollywood Saxophone Project. In het muziekpaviljoen aan het draadhuisplein. Dat begint om 1 uur en het duurt tot 4 uur. De entree is uiteraard gratis. En het is gezellige West Coast Chamber Jazz uit de 50s. Zondag 3 juni van 1 tot 4 in het muziekpaviljoen. Het optreden van Hollywood Saxophone Project. We hebben zin in Zandvoort-Albert Jan met al die mooie evenementen. Ook weer de komende dagen. Nou, we gaan ons er helemaal voor opmaken. En als het weer nou nog een beetje mee zou het helemaal lekker zijn. Lex van de Horen, doe je best. <laughs> Here is Amy Winehouse and Back to Black. www.zfmzandvoort.nl No one knows what it's like. op deze tweede bierste dag de muziek van Limp Biscuit uit de Speakers en Behind Blue Eyes. CFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, en we gaan weer over naar het uh, autosportnieuws met collega Albert Jan Vos. Ja, vanuit uh, Monaco. De, vanuit Monaco, oh, gezellig. Ja, luisteraars, gisteren was hij verreden, de Formule 1 race van Monaco. Maar het was een behoorlijk vrij saaie race. Want inhalen in Monaco is bijna onmogelijk. Maar goed, Mark Webber heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. De Australische Formule 1 coureur die van Pole was gestart, hield op het stratencircuit Nico Rosberg en Fernando Alonso achter zich. Webber steeg dankzij de overwinning naar de gedeelde tweede plaats in het WK-stand. Hij staat op 73 punten, evenveel als de Duitse regerende kampioen, Sebastian Vettel, die als vierde werd afgevlacht. Alonso gaat aan kop in het klassement met 76 punten. Tot nu toe zijn er zes races, races verreden in de Formule 1 dit seizoen. Elke race had een andere winnaar. In de kwalificatie had Michael Schumacher de beste tijd geklopt. Maar de Duitse werd vijf plekken teruggezet. Omdat hij bij de voorgaande Grand Prix een crash had veroorzaakt. Daardoor schoof Mark Webber op naar de meest ideale startpositie in Monaco. En de Australiër buiten dat maximaal uit. Halverwege de race nam zijn teamgenoot Vettel. Die een andere pitstop-strategie had. De leiding al. Maar toen Vettel zijn banden moest wisselen, greep Webber wederom de koppositie. En met de zegen van Mark Webber tijdens de grote prijs van Monaco is een nieuw record in de Formule 1 gevestigd. Tijdens de eerste zes gram grote prijzen eindigde steeds een andere coureur zoals gezegd als eerste. Dat is nog nooit eerder voorgekomen in de rijke historie van de belangrijkste autoklasse ter wereld. In Australië won Jensen Button, waarna ook Fernando Alonso in Maleisië, Nico Rosberg in China, Sebastian Vettel in Bahrein en Pastor Maldonado in Spanje de hoofdprijs grepen. Het voorgaande record was uh, in 1983 gevestigd, toen er vijf verschillende winnaars waren in even zoveel Grand Prix-races. In dat jaar waren het achterin volgens Nelson Piquet, Grand Prix van Brazilië, John Watson, Verenigde Staten, Alain Proost in Frankrijk, Patrick Tambay in San Marino en Keke Rosberg in Monaco. Dus het record uit 1983 is uit de boeken en die van 2012 is in de boeken. En wat was het jammer, hè, Albert Jan, dat ze de regen niet uh, doorzetten gisteren? Ik uh, zat er zo op de hoogte. Toch weer een paar spitters uit. Het ja, maar ik vond het toch een saaie race. Ik beruwe afgelopen... op uh, Intermediates. Ja, maar uh, sommige pitstops iets te vroeg, maar die paar druppels die er vielen, hadden erg geen invloed op uh, de race zelf. Maar ja, en zoals al gezegd, het is inhalen in Monaco is bijna onmogelijk. Dus als je op Polen start, heb je ook een grote kans dat je de race uh, als eerste eindigt. In ieder geval een mooie overwinning voor Mark Webber. 28, 30 graden of zouden daar Dijsma's misschien op achterop? Kuba, nee, in de weide. Nee, nee. het is geen 28 graden vandaag in voor het Jammer genoeg niet. Want de voorspellingen waren een stuk beter dan wat we vandaag voorgeschoteld hebben gekregen. Het is helaas niet anders. Je de Buena Vista Social Club bij CFM. CFM, Race Radio, Pit Report. En we gaan weer over naar Willem van op circuitpark Sanford voor de Dutch GT4. Even een vraagje Willem, zijn de rijderswissels inmiddels geweest? Nou daar zijn we zo ongeveer mee bezig. We hebben we, ja, een aantal teams die het al gedaan hebben. We zijn teams die het nog moeten doen. Dus het maakt het iets wat uh, onoverzichtelijk op dit ogenblik. Maar het kan toch wel een goede indruk geven van hoe de volgstaat Het is een kip van Hartema, Ja die uh, samen met Paul Vato rijdt hij toch wel aan. Voor het lange tijd, zie je... Op de hielen gezeten eigenlijk door uh, Nick Katsberg. Maar ik denk dat de wij toch uh, wat problemen met de mannen gekregen hebben. Hij is wat Nick Katsberg. Uh, viel steeds uh, verder terug. Uh, het is nu uh, de loods van Core Ozen. En die rijdt samen die Frippert op een tweede plaats. En de derde plaats vinden we alweer een corvette terug. En dat is een corvette van uh, Arie Zunbrink. Uh, Arie Zunbrink. Uh, ja, die uh, het stuur uh, mij begonnen is. Uh, de reis. En die uh, heeft het nog niet over. Nee, het is Ferdinand Kool die daar begonnen was. En die geeft het over zo dadelijk aan uh, Harriet horrische En uh, ja, na alle wissels uh, hebben we echt het overzicht. Maar zoals het er nu uh, uitziet, zijn het toch uh, vooral de corvets uh, die uh, de dienst uitmaakt die, uh, en we gaan nog even afwachten uh, ja, wat er na de rijderswissel uh, gaat gebeuren. Met uh, ja, de auto die nu nog uh, ruimschoot de leiding ligt. Maar die ja, over gaat geven aan uh, iets wat langzamer uh, rijden. Dan is de kans toch uh, aanwezig voor de overige kieks om toch nog wat in te lopen. En misschien nog wel wat verder naar voren te komen. En wie weet uh, overwinning af te tikken van deze corvette -e team. Ja, want uh, je geeft aan inderdaad uh, dat de Corvettes best machtig bezig zijn. En tijdens deze race, was dat het hele weekend al zo hier op Zandvoort? Ja, we hebben een groot bedoel Vanmorgen hadden we ook de confetti won van Houni Sunbeek. Maar ja, die werd besteld met 10 seconden. Die die extra aan zijn broek krijgt, dus daarom viel die terug. Gisteren hadden we als winnaar Matthijs Harkema ook met een Corvette, dus dat geeft al aan dat de Corvettes de auto's zijn op dit moment in het Dutch GT waar het meeste rekening mee gaan moet worden. Voor de luisteraars die wat later ingeschakeld zijn van hoe lang hebben deze heren nog te rijden. Uh, gaan we even kijken hoor. Uh, nou, die rijden tot uh, tien over vier. Dus uh, dan moeten we even uh, uit uh, een uh, kleine 20 minuten is dat nog vanaf nu. Oké, 10 over 4. Dan uh, zo rond die tijd komen we weer uh, bij je terug. Dan horen we wie de race van vandaag gaat winnen. Dankjewel Willem voor dit moment. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Dat was Willem van deze vanaf het de Circuit Park Stamford. Van ZFM. Via ja, de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn bij een explosie zeker 16 mensen gewond geraakt. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn geen aanwijzingen dat het een aanslag is. De explosie was in een gebouw in het zakencentrum van Nairobi. Door de kracht van de ontploffing is het dak van het gebouw afgeblazen. De afgelopen tijd heeft de terreurgroep Al-Shabaab verschillende aanslagen gepleegd in Kenia. De terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda is fel tegen de aanwezigheid van Keniaanse militairen in Somalië. Boven de Tweede Maasvlakte wordt een vliegtuigje vermist met vier mensen erin. Het gaat om een eenmotorige Cessna. De luchtverkeersleiding verloor iets na twaalf uur het contact met het toestel, dat van arnhem op weg was naar Rotterdam. Het toestel is vermoedelijk in problemen gekomen door plots opkomende zeemist. De kustwacht zoekt met meerdere boten en er is ook een boot van de havendienst Rotterdam ingezet.